De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog. Op 1 januari 2013 gaat de leeftijd met één maand omhoog. In 2023 is de AOW-leeftijd dan 67 jaar. De kapitein van het gekapsteisde schip Costa Concordia... heeft zich verontschuldigd voor de scheepsramp... voor de kust van Toscane in januari dit jaar. Kapitein Schettino zei te zijn afgeleid... op het moment dat het schip tegen de rotsen botste. Bij de ramp kwamen 32 mensen om het leven. Vlak voor het ongeluk, dat in januari voor de kust van Toscane plaatsvond... was Catino aan het bellen. Ik geef mezelf er de schuld van dat ik toen werd afgeleid... zegt hij nu over het telefoongesprek. Tegen Gertino loopt een strafrechtelijk onderzoek. Hij wordt beschuldigd van doodslag, het veroorzaken van een schipbreuk en het voortijdig verlaten van het schip. De Costa Concordia ligt nog steeds op de plek van de ramp. Het bergen van een schip kan in totaal wel een jaar duren.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 Welkom bij het Wereldgesprek hier op WNL met inderdaad Sanne Fransen. Mijn naam is Duco Hoogland. De Nederlanders geven minder geld uit het jaar. Het is crisis, ze doen minder boodschappen, ze gaan niet even een, een weekendje weg. Dat zit er allemaal niet in, maar goed, de zomervakantie die gaat sowieso door. Want dat vinden we allemaal belangrijk. Nou, geweldig. Wij praten vannacht in dit Wereldgesprek met Nederlanders... die niet per se in de zomer vier weken op vakantie gaan kamperen in Frankrijk. Vannacht zijn namelijk bij ons Leonard de Pape en Casper van der Heijden. Sanne? Ja, want Casper is thuis in uh, Kind en Huis in de Palestijnse gebieden. In het tweede uur van deze uitzending praten we met hem over zijn ervaringen en het leven daar. Um, en uh, ook is hij recent in Rwanda geweest en ook dat verhaal zal aan bod komen. Hij zit al aan tafel en zal ook meepraten in ons eerste uur. Welkom Casper. Dankjewel. Dan gaan we nu naar de gast van het eerste uur en dat is Leonard de Papen. Hem vlogen de kogels om de oren in Egypte. Dit uur zal hij zijn verhaal over het Tagrierplein vertellen. Maar mocht u nou zelf ook een spannend of interessant verhaal hebben... Uh, een goede reisanecdote of iets anders wat u meegemaakt heeft in een ver land... of wellicht dicht bij huis in de camping langs het strand... bel dan vooral naar onze uitzending via 0800 1121. Ik herhaal, bel ons via 0800 1121 Of vertel uw ervaring via Twitter, namelijk de hashtag... WNL. WNL, ja, we twitteren ook vanavond via hashtag WNL. Maar allereerst gaan we beginnen met onze eerste gast, Leonard de Pape. Leonard, welkom hier in de studio. Dankjewel. Leonard, de eerste vraag is natuurlijk, wie ben je? Wie is je vader? Wie is je moeder? Vraag ik altijd. <lacht> uh, op alle drie de vragen wil je een antwoord? Ja. Uh, nou, mijn naam is Leonard de Pape. Ik ben uh, filosoof, ik ben 31 jaar en ik woon in Rotterdam. Leonard, uh, welkom in de studio. Je hebt ook allemaal mooie muziek meegenomen. Daar gaan we straks naar luisteren. Ik zei het net wat gekscherend. Maar kun je iets kort vertellen over waar je geboren bent en wat je achtergrond is? Um, ja, ik uh, uh, ben geboren in Leiderdorp. En uh, mijn vader uh, werkte als uh, gemeentesecretaris... En ik ben opgegroeid in verschillende dorpjes. Uh, mijn eerste herinneringen zijn in Limburg, waar mijn vader het eerste een, uh, een baan kreeg als gemeentesecretaris. Uh, en daarna zijn we door verhuisd naar Brabant, Zevenbergen. Uh, en daar ben ik uh, een groot deel van mijn jeugd heb ik daar doorgebracht. Uh, maar onze familie is altijd gericht geweest op uh, Rotterdam, omdat mijn ouders beide schipperskinderen waren. Kijk, mooi. Dus je bent eigenlijk langzaam omhoog getrokken vanuit Limburg, zo richting. Rotterdam. Doet mij deugd, ik kom er ook vandaan, moet ik eerlijk bekennen. Precies, oh, oh, uh, ik ben altijd leuk. naar huis gegaan. Welkom. Leonard. op een gegeven moment hè, heb je, uh, ben je naar het uh, Tagierenplein gegaan, niet zo lang geleden. Nou, Daar komen we zo meteen uh, over te praten. Uh, misschien, misschien is het aardig als we gewoon beginnen met een muziekje. Uh, nou, met de muziek die jij zelf hebt meegebracht. Voor mij is het lastig uit te spreken, maar ik ga het, ik ga het wel proberen. Hè. Het is nummer chat... Chat Alexandria, zegt dat goed. Kust van Alexandria betekent het. Kust van Alexandria, nou geweldig. Hè? Het is van uh, Guxel Yilmaz Ensemble. Het Kust is uh, iets pardon, over... Ja, ik, ik, ik, ik moet je de reden van. De uitvoering is ja. van het Guxel, -Guxel Yilmaz Ensemble. Uh, volgens mij is het liedje van Fayrouz. Het Wordt in ieder geval bekendgemaakt uh, door haar. Mm -hmm. uh, en het bezinkt uh, de liefde van de stad Alexandria. Noordelijke stad in Egypte. Een havenstad. Mm -hmm. Zeg maar het Rotterdam van Egypte. Ja. Uh, en het bezinkt de het is pijn om daar weg te gaan. Oké. Okay. Nou, ik stel voor dat we er gewoon naar gaan luisteren... en dan kunnen we er daarna nog even over hebben waarom, het je, waarom je het nummer zo raakt. Je hebt het mocht je niet, je hebt het mocht je skin barrier. btil hawaa turah Kust van Alexandrië, Prachtig nummer, hartstikke mooi gezongen. Uh, Leonard, je hebt het, uh, het vertaald. Kun je iets vertellen over wat het nummer betekent? En misschien ook wel wat het voor jou betekent? Ja, um, dit uh, lied uh, kreeg ik opgestuurd van uh, Guxel Yilmaz. Ik had erom gevraagd en ik heb het ook gekregen. En ik kreeg het van hem toen ik al in Egypte zat. En ik, hij stuurde mij een aantal liedjes van zijn uh, cd. Ik vond dit de mooiste. Dit is ook het enige lied wat hij zingt volgens mij, wat echt over Egypte gaat. Um, en ik luisterde dit lied iedere ochtend als ik naar de taalles ging. Dan moest ik vanuit Heliopolis um, naar Nazar Stadium, het Nazar-station uh, in... Um, naar bij Tahrir. Dat, was... dat zijn wijken in de stad? Uh, de, uh, ja, okay. dus Heliopolis, daar woonde ik. Mm -hmm. Dan naar, dan naar uh, Tahrir. Um, en dan moest ik een busje nemen richting Mohandesin. Um, en in dat busje luisterde ik altijd naar de, dit, uh, dit nummer. En was het ook bekend daar? Waren er meer mensen die het kenden? Of ik denk dat iedere Arabier uh, dit lied kent. Okay. Ik denk dat we een heleboel mensen vanavond blij gemaakt hebben hiermee. Mooi, ja. en, maar je zat toen niet aan de kust? Nee, ik zat, in, ik zat in Cairo inderdaad. Ja. Ja. En wat trok je dan toch zo? Was het een beetje thuisfront richting Rotterdam of wat dat... Ah nee, um, eigenlijk de reden is, uh, Cairo is een, uh, is een hele harde stad. Dat, dat is het altijd volgens mij al geweest. Uh, ja. Maar nu door de uh, revolutie uh, merk je dat mensen uh, moe zijn. Uh, uh, je merkt dat de manier waarop mensen lopen door de straten. Ze zijn gehaast, ze gaan niet voor je opzij. Ik heb nog nooit meegemaakt dat een auto stopte of iemand langs liet. Zelfs oude mensen worden gewoon van de sokken gereden. Ja. En daar was totaal geen tederheid. Uh, en dit, dit nummer uh, was mijn moment van tederheid iedere ochtend. Mooi, dus de enige tederheid zat dan in jouw iPod of, uh, Ja, een, ja, een Arabische lied uit Rotterdam. Ja. Geweldig. Nou, hartstikke mooi. Leonard, je bent uh, uh, naar Plein gegaan. Hè? Dat is ook de reden dat je hier vanavond zit. De eerste vraag is natuurlijk, waarom ga je daar naartoe? Nou ja, dat, dat vergt eigenlijk een lange uitleg. Maar ik zal toch proberen om dat kort te doen. Ik heb uh, vorig jaar, voordat ik uh, ging, lesgegeven. Uh, aan de Koninklijke Kunstacademie van Den Haag. Ja. En ik gaf daar uh, les over de Franse filosoof Jacques Rancière. Ja. En die heeft een theorie over politiek. Uh, en in die politieke filosofie staat de revolutie centraal. Um, dus het was voor mij uh, goud dat, uh, dat Egypte um, in uh, revolutie was. Uh, op dat moment natuurlijk al, al een tijd. Uh, en ik heb dat steeds als... Uh, als uh, scenario gebruikt. Dus ik heb steeds in mijn colleges, die theoretisch waren... Mm -hmm. verwezen naar de situatie in Egypte. Um, dus ik voelde mij daar erg betrokken mee. En uh, naast mijn baan op de kunstacademie... had ik een baan op een middelbare school... Mm -hmm. En daar werd, ik, uh, daar werd mijn contract niet verlengd. Ja. Uh, mijn colleges gingen aflopen. En van de recensies die ik uh, schreef en schrijf... kon ik niet leven, dus ik had uh, op dat moment geen baan. Maar ik had wel genoeg geld gespaard. Um, en toen ontstond bij mij het idee om naar, uh, naar Egypte te gaan. In eerste instantie om Arabisch te gaan studeren. Ja. Maar al gauw leerde ik... Uh, in Cairo een choreograaf kennen, Adam Hafez. Mm -hmm. um, een wereldberoemde choreograaf. Als je bekend bent in het wereldje, zou het kunnen dat je zijn naam, dat je zijn naam kent. Hij heeft veel in Europa opgetreden en ook in de Verenigde Staten. Um, en dat bleek een bekende van een van mijn studenten... en die heeft me aan hem voorgesteld. Um, en ik heb hem leren kennen via Facebook, dus via het revolutionaire medium. Ja. En um, iedere avond deed hij eigenlijk verslag van wat hij... Uh, meemaakte. Dus en zo zoog jou er eigenlijk in? Dat zijn... Nou ja, als het ja, ware. Ik wilde, ik wilde sowieso naar Egypte... omdat Egypte politiek interessant is. Maar ook het Arabisch van de Egyptenaren is best verspreide Arabisch. Het is uh, niet het allermoeilijkste dialect. Um, maar je moet je realiseren, één op de drie Arabieren is Egyptenaar... en één op de drie Egyptenaren uh, komt uit Cairo... Mm -hmm. um, en Cairo is een beetje het Hollywood van de Arabische wereld. Daar komen alle films vandaan. Dus, dus alle Arabieren verstaan Egyptenaren. Dus als je Arabisch wilt studeren, dan kun je het beste uh, Egyptisch uh, studeren. Dus een aantal dingen vielen samen. Mm -hmm. uh, en uiteindelijk heeft die choreograaf mij uitgenodigd... om zes lezingen te gaan geven aan zijn instituut. En daar heb ik toen bijna direct op gereageerd. Twee weken later was ik, uh, was ik daar. En hij, hij nodigde je uit? Uh... Zonder welke wat vragen. Ik voel, ik voel haar hand tegen mijn schouder. Maar ik, ik ga nog even door en dan, ja. en dan kom ik bij je. Nou, oké. Okay. De... Ik wacht nog even. Want hij nodigde jou uit. Maar ik, ik vroeg me gelijk af: waarom doet hij dat? Waarom nodigt hij jou uit? Je ah, kent hem via Facebook. Ja, klopt. Die... Ja, nou ja, goed. Ik, ik, ik was. Ik was uh... Uh, uh, laten we zeggen, op weg al naar, uh, naar Egypte. Ik heb me daar echt heel erg goed op voorbereid. Uh, ik heb boeken gelezen over de politieke geschiedenis... van de Arabische wereld, mm -hmm. over de specifieke geschiedenis van, van Egypte. De drie dictators, dus uh, Nazar, Sadat en daarna Mubarak. Mm -hmm. uh, dus ik was daar heel goed op ingelezen. En toen ik hem... Uh, Via Facebook ontmoeten hadden we eigenlijk gesprekken over kunst. Eh, Omdat ik eh, op de Kunstacademie les gaf. Um, en nou ja, goed, al snel gingen die over zijn kunst, over dans, over beeldende kunst. Um, en nou ja, goed, we, over, over, allerlei, over allerlei dingen die kunstgerelateerd zijn. En natuurlijk ook politiek. Hij kon daar veel over vertellen. En daar ontstond een, een vriendschap. Um, en nou, hij zei, van, ja, volgens mij ben je interessante gozer, ik wil je graag uh, uitnodigen. Uh, kom bij ons uh, zes uh, colleges geven. Oké. Okay. Ja. ja, het klinkt allemaal ontzettend interessant en ook heel logisch zoals jij het nu beredeneert. Maar ik vraag me toch wel af wat familie en vrienden tegen jou zeiden op het moment dat je vertelde... jongens, ik ga naar Egypte, vooral in deze roerige tijd. Ja. Ik kan me wel uh, andere bestemmingen bedenken waar je... Arabisch kunt leren en interessante culturen kunt bestuderen. Ja, dat is waar. Uh, nou Wat ja. zeiden ze? Uh, een deel van mijn vrienden is natuurlijk filosoof. Uh, die ik ken van mijn studie. Die zijn bijna allemaal bezig met politieke filosofie. Dus uh, daar werd het juichend uh, onthaald. Uh, onder mijn studenten op de kunstacademie werd het uh, juichend onthaald. Iedereen vond dat uh, fantastisch. En mijn eigen familie, die, die, dat, dat realiseer ik me nu pas. Nu, nu ik er een boek over aan het schrijven ben. Uh, die heb ik eigenlijk uh, niet zo goed uh, ingelicht. En ik herinner me nog dat wij op het uh, vliegveld stonden. En uh, mijn zusje was daar en mijn moeder. En die, die stonden te huilen alsof ik. Naar een oorlogsgebied ging. Mm. En toen realiseerde ik mij in het vliegtuig van. Ja, oh ja, dit is misschien. Mm. had ik misschien beter kunnen communiceren. Misschien was het ook. Uh, ja, het, het is natuurlijk een gevaarlijke plek. Ik, ik heb daar eigenlijk weinig, uh, weinig aandacht aan, aan gegeven voordat ik ging. Mooi. Ja. En hey, daar volgt natuurlijk de vraag uit uh, van. Ja, hoe heb je je dan voorbereid erop? Was je helemaal onvoorbereid? Omdat je zegt van nou eigenlijk later realiseer ik me pas. Oh ja, voor hun is het wel lastig. Ik ga naar een oorlogsgebied in hun ogen. Nou, ik heb, me, ik heb me volgens mij goed voorbereid. Maar ik, ik, ik, nu, nu ik terug ben, uh, denk ik, dat, ik uh, uh, dat je je hier niet op voor kan uh, bereiden. Uh, mijn ervaring in Egypte was dat uh, alles wat ik kan denken... als filosoof, als politieke filosoof, als theoreticus... Uh, dat, dat daar nog een enorme afstand bestaat naar de, uh, de realiteit op straat. En dat ik die afstand ook niet zo 1, 2, 3 ga overbruggen. Oké. Okay. Um, maar ik heb, me, ja, ik heb mijn hemel, wat heb ik gelezen? De biografie van de profeet van de islam, de gouden eeuw van de islam, 12e eeuw, geschiedenisboeken, uh, dichters, uh, filosofen, islamitische filosofen. Um, uh, dus theoretisch was je goed voorbereid? Ja, uh, theoretisch ik was ik voorbereid. Ik heb, ik heb 17 boeken gelezen <laughs> over de over Was gewezen. het je eerste reis buiten Europa of dat niet? Nee, het was niet mijn eerste reis buiten Europa. Okay, nee. okay. Uh, behalve dat, als ik daar nog aan toe mag voegen... Mm -hmm. ik heb ook mensen uh, plat uh, gemaild en geschreven en gebeld... met de vraag uh, of ze mij konden helpen. Die heb ik heel zorgvuldig uitgezo uitgezocht. Uh, een van de mensen die mij erg geholpen heeft is uh, professor Liever de Kouter. Um, die heeft een boek uitgebracht over Tahrir Square. Mm -hmm. um, toen ik hem benaderde, heeft hij uh, mij zijn hulp aangeboden... Uh, hij gaf mij twee uh, connecties. Uh, een activiste die daar uh, actief is van mijn eigen leeftijd. En hij gaf me het e-mailadres van de Egyptische schrijfster... Nawal al-Sadawi... Mm -hmm. Um, dus ik kwam daar binnen. Uh, ik kende die choreograaf en zijn instituut. Uh, ja. Ik heb contacten gezocht via Facebook met activisten. Ik kende al, actief, ik kende al jongens van de Muslim Brotherhood. En, en, en ook mensen uit heel andere hoeken, uit feministische hoek. Ja. Gewoon via Facebook. Uh, en via Lieve de Koude kreeg ik natuurlijk twee, um, twee gouden contacten. Uh, en hij gaf me ook gelijk zeven hoofdstukken te vertalen voor zijn, uh, voor zijn boek. Oké, okay, maar dit zijn. Wat Duco net ook al zei, vooral heel veel theoretische voorbereidingen. Je hebt je goed ingelezen. Maar even de website checken van Buitenlandse Zaken voor een reisadvies... dat was je ontschoten. Nee, het, het reisadvies was negatief. Dat heb ik wel opgezocht toen ik daar was, ja. ja. Okay. Als er nou mensen zijn die thuis luisteren... denk ik, ik heb ook wel een bijzonder reisverhaal te vertellen. Bel even naar 0800 1121. Ik herhaal 0800 1121. En u komt in de uitzending. U kunt ook twitteren. Hashtag WNL. Leonard, de volgende vraag die ik voor jou heb is dan... hoe was de aankomst in het land? Hoe overviel de hitte je? En dacht je, jeetje, dit is niet zoals ik in die boeken gelezen heb. Dit is heel anders. Of was het echt een uh, smooth coming in, omdat je al die mensen kende? Uh, ja, ik werd opgehaald door die choreograaf Adam. Mm -hmm. Het eerste wat wij deden was naar de drankwinkel om whisky in te slaan. Dat Kijk. had ik uh, niet verwacht. Uh, <laughs> ik dacht <laughs> dat uh, alcohol problematisch lag in Egypte... en dat bleek zeker niet zo te zijn. Het was toen um, 30 december. Ja. Uh, en mijn eerste volle dag in, uh, in Egypte was dus Oud en Nieuw. Ja. Ik heb Oud en Nieuw meegemaakt op uh, Tahrir Square. Um... Kijk, dat is een mooi moment om even te blijven hangen. Sorry dat ik je onderbreekt, maar ja. hoe was dat? Oud en Nieuw op Tahrir Square was uh, het mooiste Oud en Nieuw... wat ik ooit heb meegemaakt... Um... Uh, die, die, uh, dat instituut waar, waar ik naar voor uitgenodigd was, Haraka... Mm -hmm. uh, ging daar een optreden doen. Ze wilde christelijke liederen zingen. Ja. Uh, en het, ze hadden dus een heleboel operazangers uitgenodigd. Alleen als je naar Tahrir Square gaat, dan weet je nooit wat daar is. Je kunt het niet vragen aan de autoriteit of je daar mag zijn. Je gaat daar gewoon heen met je geluidsinstallatie. Je geeft, het, uh, je, geeft je concert. En toen wij daar echt aankwamen, stond daar een enorm podium. Ja. En niemand wist wie dat daar neer had gezet. Uh, en de mensen met wie ik was waren heel bang dat dit een, uh, een uh, truc zou zijn van het leger. Ja. Um, en dat ze uh, uh, populaire zangers zouden uitnodigen die uh, de hele avond liedjes gaan zingen van... Uh, 'hip -hoi, we hebben gewonnen, de revolutie is gelukt. Um, en dat leek inderdaad zo te zijn. Uh, maar uh, gaandeweg werd dat serieuzer. Er kwamen er ook uh, protestzangers... Mm -hmm. En uiteindelijk werd er omgeroepen vanaf het podium. Uh, alle kerken in, uh, in, uh, in Cairo zijn nu klaar. Uh, alle christenen komen naar Tahrir Square. En vanuit alle hoeken kwamen de mensen met kaarsen. Ja. En binnen no time stonden daar, ik denk, honderdduizend mensen. Uh, en dus daar stonden op dat moment moslims en christenen samen. Mm -hmm. De christenen kwamen ook op het podium. En zij... Baden. Uh, natuurlijk in het Arabisch, dus je, de, ik heb me het laten vertalen. Mm -hmm. uh, en zij, zij, zij zeiden, uh, zij dankte Jezus voor zijn vlucht naar Egypte. Uh, en zij ze zeiden, Egypte is, is het land van Jezus. Dus het was een, een, ongelofelijk, uh, een ongelofelijke uitspraak om zoiets te kunnen doen op Tahrir Square ja. met oude en Nieuw. En daar is geen, geen enkele politieagent geweest. Daar is geen schot gevallen, geen onvertogen woord. En uiteindelijk... Uh, Eindigde het om 12 uur dat het hele volk uh, samen het volkslied zong. christenen en moslims samen. En in plaats van vuurwerk lieten ze de ballon op voor alle martelaren. Alle mensen die gestorven zijn uh, tijdens de revolutie. Oké. Okay. Nou, dit, ik vind het een prachtige, prachtige weergave van wat je daar hebt meegemaakt op oud en nieuw. Uh, je zegt in het begin al iets over de spanning uh, die, er, die er is. van wat gaat er nou gebeuren op het plein. Ja. Uh, daar gaan we meer over horen, maar dat doen we nadat we. Naar een muziek hebben geluisterd die jij hebt, uh, hebt aangedragen. Dat is Deolinda met Parva Kesou. En dat heeft iets te maken met alles wat er daar gebeurt. Dit was Deo Linda. Leonard, jij hebt dit nummer meegenomen omdat je het een mooi nummer vindt... omdat het voor jou iets symboliseert. Wat symboliseert het voor je? Want het is een protestnummer ook? Ja, het is een protestnummer. Um, het is een, een, een ongelooflijk een succesvol nummer geweest in, in Portugal. Uh, voorafgaande aan de, aan de Occupy-protesten... Uh, die direct uh, zijn geïnspireerd op Tahrir Square... Um, uh, zijn er uh, jongerenopstanden geweest... die, die veel veelal via, via sociale netwerken zijn uh, georganiseerd. Um, en in Portugal ontstond een hele grote... Uh, daar hebben uiteindelijk 300.000 mensen op straat gestaan. Ja. En uh, dat heeft geloof ik een week of een aantal dagen geduurd. En uh, aan het eind van... Uh, dit uh, protest. Is daar opeens. Uh, Deolinda opgestaan met haar band. En die, die zingen dit lied. Het betekent letterlijk. Stommeling die ik ben. Uh, en dit lied is de stem van. Uh, van wat ze noemen de wanhopige generatie in Portugal. Mm. En zij zingt over. Uh, ze, ze neemt de rol aan van een meisje die uh, eigenlijk een ellendig leven heeft... bij haar ouders woont, uh, geen baan kan vinden... en zich eigenlijk ook niet verzet tegen die situatie. Uh, wat een dwaas ben ik, uh, zingt ze uh, dan. Wat een geluk dat ik al stage mag lopen, ook al ben ik afgestudeerd. Uh, en langzamerhand uh, ons on verandert in dat lied uh, de zangeres mm -hmm. van een onnozel meisje... naar een vrouw die dit niet meer pikt. En daarmee, daarmee heeft zij echt de stem van, is zij de stem van deze generatie geworden. En ook een beetje een symbool voor, voor, voor wat er in Egypte gebeurd is, neem ik aan. Voor jou? Ehm. Uh... Nou ja, goed. Vind je het zomaar een mooi nummer? Nee, uh, ik denk dat wat er in Egypte gebeurde... althans dat was voordat ik wegging... Uh, in ieder geval mijn stellige overtuiging... Uh, dat de jongeren van Egypte iets delen met de jongeren van uh, Europa. Mm -hmm. um, uh, je moet je wel goed realiseren dat uh, als wij kijken naar Egypte... Dan, dan denken we dit is een Arabisch land, een islamitische cultuur. Maar uh, Mubarak uh, was natuurlijk een, een stroomman van het, uh, van het kapitalisme. Hij mm -hmm. kreeg ieder, ieder jaar 2 miljard van de Verenigde Staten... om Israël niet aan te vallen... Um, dat, is, dat is iemand die, die een totale neoliberaal is. En als wij problemen hebben hier um, met het neoliberalisme... Dan, dan, dan is Egypte daar een, een uitvergroting van. Oké. Okay. zo zometeen wil ik met je verder praten... over hoe het was om in Egypte aan de slag te gaan. Want jij ging naar Taris Square... en dan kwam je ineens in een hele andere omgeving... en ging je aan het werk. Dat doen we nadat we eerst even gesproken hebben... met Ralf Schreinemachers. Want als hoogopgeleide jongeren met een goed geweten... ga je in de zomer lekker vrijwilligerswerk doen in een Zuid-Amerikaans weeshuis. Maar niet Ralf. Hij besloot om echt de wereld te verbeteren... en ging samen met de Indianen uit de Amazone demonstreren. Toch, Sanna? Jazeker. Dus goeienacht, Ralf. Goeienacht, Sanna. Hallo. Hallo. Fijn dat je bij ons bent in de uitzending. Jij uh, bent op reis geweest en niet naar zomaar een bestemming. Want waar ben je nou precies naartoe gegaan? Ik ben uh, vorig jaar, eind oktober ongeveer, ben ik uh, een paar weken naar Bolivia geweest. Gewoon op, op vakantie. Uh, om met een, met een paar vrienden uh, op pad te gaan daar. Yes. Ja, en indianen in het Amazonegebied. Ja. Wat zeiden je, zeide je familieleden tegen je toen je dit thuis ging vertellen? Ja, klopt. Nou, het, het was eigenlijk helemaal niet het idee dat we. Uh, ...dat ik mee zou doen met de protesten die, die, die daar plaatsvonden. Uh, ik ging echt met het idee om op vakantie te gaan. Uh, maar een paar vrienden van mij die zijn, uh, die zijn betrokken bij verschillende, ge, verschillende initiatieven daar. En, uh, toevallig was het zo dat een, een protestmars die eigenlijk al drie maanden eerder was gestart... Uh, ...was een groep van, van duizend indianen uit, uh, uit het Amazonegedeelte gedeelte van Bolivia... Die zijn in augustus gestart en die hebben uh, drie maanden achter elkaar gelopen... als protest tegen een, tegen een weg die uh, zou worden gebouwd uh, door hun eigen achtertuin, zeg maar. Ja. Uh, en, en hun idee was dus om die drie maanden te lopen als protest tegen die weg. En die kwamen net aan in de week dat ik ook aankwam. Dus dat was, dat was echt drie dagen nadat ik aan ben gekomen in La Paz. Uh, kwam ook die mars aan en dat was nogal... Dat was nogal wat ophef, natuurlijk, door het hele land. Want, uh, Juist. Uh, precies, ja. En wat ja. heb je. Je zag ze lopen, ze zagen er vermoeid uit, want ze waren al drie maanden onderweg. En ja. toen dacht je: laat ik me aansluiten. Absoluut. Ja. ja, we zijn eigenlijk de, de laatste drie dagen, dus vlak voor, voor aankomst in, uh, uh, in La Paz, zijn we zijn we ook uh, uh, echt naar hen toe gegaan. Dus iedere keer als ze ochtends hun tentenkampen uh, weer, weer opruiken om, om door te gaan... zijn we uh, erin gegaan om medicijnen uh, af te leveren. Uh, gewoon ook eten uh, af te geven. Een heleboel ja. pilletjes en dingetjes. En, uh, want zeker ook de, de kinderen die, die meeliepen. Er waren ook een heleboel kinderen die mee hebben gelopen. Die waren er nogal slecht aan toe. Dus hebben we de laatste nou ja, steun gegeven vlak, vlak van ze aankwamen. Um, en, en ook als dank daarvoor hebben ze, ook, hebben ze ons ook gevraagd van, nou, loop die laatste paar kilometer mee. En, en zo heb ik dus ook, ook die, die laatste netels meegemaakt hoe ze zijn ontvangen door echt nou, tienduizenden lokale mensen in, in La Paz. Um, uh, het was echt een... Een gekke huis op dat moment, toen we ja. aankwamen die, uh, die vrijdag. Ja, Oké, okay. hey, en uh, hoe is dat nou afgelopen? Want komt die weg er nou of niet? Nou, uh, hij komt er als het goed is niet. Uh, maar tegelijkertijd uh, uh, is Evo Morales, de president van Bolivia... Ja. Hij ligt echt hevig onder vuur nu. Uh, door verschillende redenen, maar ook onder andere weer... doordat hij toch op een, op een andere manier bezig is om die weg er toch doorheen te krijgen... Er zijn al wat afspraken gemaakt met bedrijven, eh, ook Braziliaanse bedrijven... die er nog wel belang bij hebben dat die weg er toch komt. Ja. Yes. Uh, dus misschien dat hij er zelf ook gewoon niet onderuit komt. En uh, nu is er, is er weer een protestmask bezig. Maar dan uh, tegen de, tegen de uh, nationalisering van de, van de mijnen. Uh, maar ook het verhaal van de weg, dat, dat is nog steeds een issue. Dus het is nog niet helemaal van de baan. Oké. Okay. Nee. Ja. He yes. Wat is nou het meest bijzondere of de meest gekke gebeurtenis uh, die je daar uh, hebt... Ja, het meest bijzondere wat je hebt meegemaakt tijdens die, uh, ja. het meelopen in die mars? Precies. Dat was eigenlijk niet, niet tijdens het meelopen. Gewoon, gewoon het aankomen daar en het, en het zien hoe alle Bolivianen hun steunen. Dat, dat was gewoon heel indrukwekkend. Ja. Maar, maar wat daarna gebeurde, dat, dat was helemaal uh, bizar eigenlijk. Want wat er gebeurde was dat... Een uh, groepje van 150 uh, mensen die hadden meegelopen. Die uh, hadden zich op het, zeg maar het binnenhof van, van Bolivia verzameld. Uh, en die zijn daar gewoon blijven wachten tot het moment dat Evo Morales duidelijk zou zeggen: oké, okay, wij gaan geen uh, weg bouwen. Dus uh, een soort van tentenkamp, zeg maar, op ja. je paai in, uh, in La Paz. En, Kijk, uh, ja. Maar wat hij deed uiteindelijk, is dat hij heeft dat hele plein afgesloten. Dus het werd helemaal afgesloten. Zij mochten geen voedsel ontvangen, geen medicijnen, helemaal niks. En uh, uiteindelijk hebben wij via de vrienden, mensen die dan wel in overheidsgebouwen op dat plein werken... hebben we nog eten weten mee te smokkelen en ook weer medicijnen weten mee te smokkelen... om toch maar hun op die manier iets van steun te geven... Um, maar wat hij daar heeft gedaan, nou, dat is natuurlijk niet echt uh, nee. humanitair om uh, die mensen echt letterlijk figuurlijk helemaal van de buitenwereld af te sluiten uh, voor, nou dat heeft bijna tien dagen geduurd. Ja. Ja. Ja, ja, dus dat was, uh, dat was indrukwekkend om te zien en dat, uh, nou, zoals ik al zei, het was niet gepland om dat allemaal mee te maken op een vakantie, uh, maar achteraf wel, wel heel bijzonder om het, uh, om het te zien en ook de doorzettingsvermogen van die mensen om van voor hun eigen land uh, te vechten. Ja. Hey Rolf, dit was een uh, toevalstreffer. Je was op vakantie en je kwam die mensen tegen. Zou je naar nou voortaan vaker dit soort dingen actief opzoeken? Of zeggen, nou, volgende keer als ik aan het strand lig in, uh, in Spanje... en het komt toevallig voorbij, prima. Maar dit, ja, uh, dit was wel even genoeg voor me. Precies. Nou, ik ben niet iemand die, die heel graag alleen op vakantie gaat... en helemaal niks doet. Ik uh, probeer het altijd op een of andere manier wel aan, aan werk te koppelen. Um, maar tegelijkertijd, ik hoef niet per se... Uh, altijd in het heetst van de strijd te zijn. Dus uh, dit was mooi. Maar ik zou het ook niet per se nog een keer op zoek horen. Nee. Oké. Okay. Okay. Nee. Yes. Nou Ralf, heel erg bedankt voor je gesprek. Uh, okay. Dank voor je tijd. En wij willen je nog een hele fijne nacht toewensen. Slaap okay. lekker. Doeg. Ja, u luisterde net naar... Uh, we hadden Ralf net aan de telefoon. Maar mocht u nou net zoals Ralf ook een spannend of interessant verhaal hebben... van een uh, ervaring die u heeft opgedaan op vakantie... In een ver land of misschien gewoon wel heel dicht bij huis. Bel dan vooral naar onze uitzending met via 0800 1121. Dus 0800 1121. Of twitter ons op hashtag WNL. Ja, Leonard, we, u luistert trouwens naar een wereldgesprek. En we zitten met Leonard aan tafel. Hij is op het Tagirplein in Egypte geweest. Uh, begin dit jaar, als ik het goed uh, zeg. Leonard, misschien kun je ons gewoon eens vertellen hoe het was om in Egypte te wonen. Waar woonde je? Hoe zag het eruit? Uh, hoe waren de mensen? Bij, waar kocht je vroeger... ochtends je, je verse broodjes... bij de bakker of niet? Of, ja. ja. ja um, uh, eens even denken. Ik heb ben... Um, gaan wonen in Heliopolis. Ik heb de eerste dagen dat ik in Egypte was... Uh, bij Adam Hafes, De choreograaf die me uitnodigde. Uh, gewoond. Um, maar ik moest daar weg. Omdat er... Tijdens mijn verblijf twee keer een politieinval is geweest. Twee keer was ik niet thuis. Um, maar dat was wel dusdanig uh, beangstigend uh, dat we besloten hadden om daar, uh, om daar weg te gaan. We weten ook niet waarom er door de politie is uh, uh, binnengevallen, uh, Mogelijkerwijs uh, om te laten zien van hey wij weten dat je buitenlandse gasten hebt. Uh, toen ben ik dus naar Helio plus. Hoe zag dat huis dan uit? Naar nou, zo'n politie is dat moet ik mezelf te voorstellen als hier. Hup stormram, hup naar binnen en uh, alles overhoop. Ja, dit was heel erg wonderlijk want uh, ik kwam ik kwam thuis, uh, ik deed de deur open uh, en ik zie dat het enorme rotzooi is. Um, maar de laden van de kast stonden open. Daar zat geld in. Mijn koffers waren niet aangeraakt. Uh, flessen wijn uh, lagen op de grond. Uh, boeken lagen op de grond. Dus er, er was niets gestolen. Uh, er was niks gezocht. Er was alleen maar uh, ja, een soort signaal van... wij weten wie jij bent. En... Uh, uh, uh, uh, Haves heeft uh, gedacht van nou. Kijk, zij zij houden mij sowieso in de gaten omdat uh, ik op Facebook uh, groepen organiseer en, en, en mensen aansturen. Yes. Um, uh, voor activisme op Tahrir Square. Onder andere uh, heeft hij uh, een Facebookgroep ge gestart... Face the, uh, save the Books. Uh, toen de bibliotheek in de brand is gestoken... hebben gewoon mensen uh, zich uh, via Facebook georganiseerd... om daarheen te gaan, te gaan helpen. Nou, hij was iemand die zo'n groep start... en dan vervolgens zegt zo en zo later hebben we daar en daar mensen nodig. Ja. Dus dat was zijn activisme. Maar goed, het leger ziet dat natuurlijk ook uh, op, uh, op Facebook. En uh, zij, zij volgen hem. En dit was alleen om even om te laten zien van, wij, wij hebben je in de gaten. Maar voor hem was dat dusdanig uh, beangstigend uh, dat hij zei van... nou, we gaan je in ieder geval weghalen van Tahrir Square. Uh, en toen ben ik naar Heliopolis gegaan. En Heliopolis is een wijk die op ongeveer drie kwartier... met de metro van, um, van Tahrir is. Uh, ja, het leven in die stad... de hele stad heeft de kleur van uitlaatgassen. Um, er zijn nauwelijks parkjes, althans... Um, in mijn herinnering zijn er nauwelijks parkjes. Uh, alles zit onder het zand. Alles is oud. De muren zijn niet gepleisterd. Um, het is grauw. Um, het is niet de meest vriendelijke stad. Um, dat merk je aan het verkeer. Het verkeer is ge ge ge gejaagd. Uh, Taxichauffeurs lichten je op. Um, vrouwen kijken je niet aan. Na, na twee weken kwam ik ook erachter dat ik in een halve wereld leef. Ik, ik had geen enkel contact met vrouwen. Ook niet oudere dames. Gewoon onmogelijk. Uh, er is een enorme scheiding tussen de seksen. Uh, dus het is een heel wonderlijke, uh, heel wonderlijke ervaring om daar te zijn. En, en, en, je, je gaat dat merken. Dat je anders omgaat met de ruimte. Dat je anders in relatie treedt met mensen. Ja, maar ja, zoals... Afgelopen weken heeft het ook heel veel in de kranten gestaan. Dat ja. uh, ook vrouwen die op het Taghierplein uh, zijn aangerand of verkracht. Ja. Er ja. zijn ook filmpjes van op YouTube geweest. Ja. En als je dat allemaal ziet, dan heb je het idee dat heel Egypte in brand staat. Maar had jij nou ook die ervaring in die wijk waar jij woonde? Dat het allemaal zo ernstig was? Of. Ja, het is, het is. Mijn ervaring is dat het vanuit. Vanuit Egypte. een totaal andere beleving heeft dan. Dan. Dan. dan nou ja, goed. Uh, hoe ik me voorbereid. heb. maar ook nu. als ik de krant lees. dan heb ik het gevoel van. Ja, dit. dit correspondeert niet met hoe het daar uh, in. werkelijkheid is. Uh, ik heb me daar nooit onveilig gevoeld. Ondanks ja. twee politieinvallen. ik heb me daar nooit onveilig gevoeld. Er zijn daar geen donkere steegjes. waar ik niet durf te lopen. Um, als ik. Uh, als ik aangereden zou zijn, weet ik zeker dat mensen uit hun auto springen... en me uh, naar het ziekenhuis brengen. Dus, dus ter, tegelijkertijd is het gevaarlijk, tegelijkertijd is het onheimisch. Uh, je spreekt natuurlijk de taal niet en uh, uh, je weet niet waar je heen zou moeten gaan als. Uh, maar er zit ook een enorm fatsoen in deze mensen, uh, in, in, in, in de mensen van Cairo. En, uh, ik heb me daar dus nooit echt onveilig gevoeld. En wat betreft die verkrachtingen... Uh, dat las ik uh, voor het eerst bij een schrijver... een Egyptische schrijver, Alla al-Azwani... Uh, die daarover schreef. En pas toen dacht ik van, ah, oh, dit gebeurt echt. Uh, ja. En um, ja, die dingen gebeuren echt. En het, ja, de, de, de omgang tussen man en vrouw is zo uh, gescheiden... Uh, dat dit een bepaalde seksuele spanning geeft... die ik zelf ook voelde, omdat ik überhaupt geen contact meer had met, met, met vrouwen. Alleen nog maar met mannen. Ik ging uh, onder andere mijn zusjes gepraat over make-up heel erg uh, missen. Um, gewoon heel bazaal, maar gewoon vrouwenkletspraatjes uh, hoorde ik niet. Uh, de metro is bijvoorbeeld ook uh, heeft compartimenten voor vrouwen... en compartimenten voor, voor mannen. Dus ja, je leeft in, in zo'n gescheiden wereld... Dat, dat er een bepaalde spanning kan ontstaan die, die kan exploderen. In, in zo'n broeierige stad kan het opeens inslaan en dan, dan is het mis en dan zijn, er, dan zijn er echt verkrachtingen dat dat, dat gebeurt, inderdaad. Ja. Um, maar ja? Wat, is jou nou het meest, uh, wat heeft jou het meest verrast van Egypte of van de stad eigenlijk? Want je vertelt net over dat je uh, het gevoel had... dat je maar in een halve wereld leefde. Ja, ook doordat je... dat, dat was voor mij wel een grote, een grote shock, ja, want... De seksualiteit is belangrijk. De seksualiteit is belangrijk in iedere cultuur. Um, en ja goed, in Nederland praten we daar natuurlijk veel over, over. Um over moslims in Nederland. En die hebben een, een andere omgang met seksualiteit. Maar, maar daar, in Egypte, is het geïnstitutionaliseerd. Het is daar trouwens ook niet alleen islamitisch. Ook de christelijke deel van de bevolking, toch 10 procent, mm -hmm. um, heeft ook veel grotere scheiding tussen de seksen. Um, en dat merk je, dat werkt, dat werkt door. Dat werkt door in, in, in het oogcontact. Uh, um, in de manier waarop mensen elkaar aanraken of met wie je wel of niet. Praat. Als jij in Cairo zou zijn, zou je nagelopen worden door mannen. Um, en als je een probleem zou hebben, zou je geholpen worden door een vrouw. En jij zou zelf ook aan een vrouw uh, hulp gaan vragen. Um, ja, dat, dat was wel echt heel erg anders. Ja. Ja. Terwijl je aan de andere kant ook aangeeft van hé, hey, als wij mij wat zou. Overkomen op straat, dan schiet iedereen me meteen te hulp. En ja. mensen zijn bereid ook om te helpen. Ja. Ondanks dat ze zien dat ik ja. westerse ben en misschien ja. wel geld bij me heb. Ja, nee, je hoeft daar niet Als jij daar zou lopen met je blonde haren, dan, dan zou je opzienbaren. Dit is iets wat Egyptische mannen heel erg mooi vinden. Dus het zou zeker kunnen dat er mensen zijn die achter je aanlopen, meters straten lang. Maar mocht iemand je aanraken en jij zou gaan gillen. Zou onmiddellijk uh, iedereen ingrijpen en dan, dan zou je veilig uh, zijn. Ja, Dus het is niet, het is niet zo dat, dat daar een, een, een grimmigheid hangt. Uh, dat je bang bent dat jou iets overkomt. Uh, maar er hangt wel, er hangt wel een, een grimmigheid onder de mensen. Ze zijn, ze zijn moe. Dat, dat was heel opvallend. De mensen zijn moe. Ze, ze hebben... Um, ze hebben geen zin in, in, in gezelligheid. Uh, ik ben nadat ik weg ben gegaan uit Egypte, heb ik, uh, ben ik in Marokko geweest. Daar zeggen mensen welkom. Uh, in Cairo heb ik dat niet zo, uh, niet zo vaak meegemaakt. Oké. Okay. Misschien een mooi bruggetje naar het volgende nummer: Habibi. Ja. Bekend natuurlijk. <laughs> ja. Wat betekent? Liefste betekent het. Liefste. Nou, ja. dan stel ik voor dat we naar het nummer liefste gaan luisteren: Habibi van Majida El Roumi. Nou, deze eindnoten, daar zou ik niet doorheen willen praten. Prachtig nummer, Habibi. Uitgekozen door Leonard de Papen. Hij heeft uh, op Taghius Square gewoond. Een maand. En dit nummer heeft iets te maken met die reis. Voor mij, ik weet het ook nog niet, dus ik ben erg benieuwd. Wat betekent dit nummer in relatie tot daar wonen in die heftige omgeving? Um, de, de, deze... Nou, dit nummer met daar wonen. Uh, dit is een heel bekend nummer van een Libanese zangeres, Mayide El Roumi. Mm -hmm. um, en uh, ik raakte heel erg geïnteresseerd in, in, in dit nummer. Ik vind het fascinerend mooi. Mm -hmm. um, en ik heb het ook vertaald. Um, en omdat het het is interessant omdat het veel zegt over uh, de, man de manier waarop in de Arabische cultuur over liefde gedacht en gesproken wordt. Ja. En in dit nummer, ja, ik zal niet de hele tekst voorlezen, maar uh, zingt een vrouw uh, tot haar liefde, Habibi, uh, om vooral niet te vergeten het moment dat wij gisteren elkaar ontmoeten. En dat moment dat duurt tot vandaag mm -hmm. en tot de rest van alle tijd. Um, en dan zingt ze uh, mijn mijn ziel zal nadat alle tijd ten einde is, dus het einde der tijden, uh, overblijven in liefde voor jou. Dus de manier waarop hier over liefde gesproken wordt is niet als uh, twee puzzelstukjes uh, uh, die in elkaar klappen. Uh, er worden ook geen, uh, geen wenslijstjes afgevinkt. Uh, de voorstelling van liefde is hier dat twee mensen elkaar ontmoeten in een moment... En die moeten dat moment samen um, herkennen. En, en daarin ontstaat, ontstaat de liefde. Ik vind dat, ik vind dat prachtig uh, uh, mooi. Um, en uh, ja, dat zegt iets over, over de manier van leven in de Arabische wereld, denk ik. Ja, misschien ook iets over jou. Hè? Misschien schuilt het toch wel een in je als je dat mooi vindt. Als je daartoe, uh, Wie zal het zeggen? Uh, ik zeg het eventjes. <lacht> ik concludeer het bij deze. Dat is toch mijn taak als presentator. Ja. Leonard, we hadden het net over de liefde en over seksualiteit in Egypte. Um, maar hè, dat is de mooie kant van het leven. De, de, de roze kant, om maar zo te zeggen. Maar je bent na een maand ben je weggegaan van Tachy Square. Je bent weggegaan uit Egypte. Je bent je heel ergens anders gaan zoeken. Ja. En dat zat in een incident, ik noemde het aan het begin van de uitzending al... waarbij je de, ik zou zeggen, de kogels om je oren kreeg vliegen. Klinkt misschien wat heftig. Uh, was het misschien ook wel. Wat is er precies gebeurd? Waarom ben je weggegaan? Nou, Ik ben niet weggegaan om, uh, om, om willen van de rellen. Uh, ik bedoel, uh, daar zat ik eigenlijk op te wachten. Hmm. En in het begin uh, kwamen die niet. Oh, Ik moet je een lang antwoord geven op deze vraag. Um, dat hoeft niet. Uh, uh, maar ja, als ik, je, als ik je goed wil beantwoorden. Ja. Um, uh, wat ik merkte is uh, in Cairo... en dat is, dat is echt een subjectieve ervaring. Ik wil geen uitspraken doen over over uh, Egypte in het algemeen. Uh, ik, merkte, ik merkte dat ik de brug überhaupt niet kon slaan... Uh, tussen wat ik theoretisch kan zeggen over revolutie en wat er gaande is. Uh, en dat kon ik ook niet op het instituut waar ik, uh, waar ik uitgenodigd was. Mm -hmm. Dus die gesprekken met hun, die ontspoorden steeds. En, uh, wat gebeurde er ik... dan? Betekent... Kreeg je ruzie of wat? wat? Ja, dat, ja, tot aan ruzie aan toe. En het werd een hele theatrale toestand... En, um... Nou, ik zal je één voorbeeld geven, wat, wat echt heel goed illustreert wat daar misging. Mm -hmm. uh, we hadden het net over, over dat ik het gevoel dat ik in een halve wereld leefde. Ik uh, sprak dat uit tegen de choreograaf die mij uitnodigde. En uh, onmiddellijk reageerde hij erop door te gaan vertellen dat de positie van de vrouwen in de Arabische wereld en bla, bla, bla en daar strijden we voor. En, enzovoort, enzovoort. En ik zei: ja, Adam, dat weet ik ook allemaal wel. Maar ik merk dat ik het raar vind. Ik merk dat ik het raar vind dat, ik, dat niet iemand mij aankijkt. Als mm -hmm. ik in Rotterdam mijn huis uitloop, komt daar een vrouw van 50 langs en die kijkt mij aan en die glimlacht. Dat gebeurt nooit in Cairo. Ik, ik merk dat fysiek. Mm -hmm. Ik doe geen politieke uitspraak. En daarop reageerde hij in mijn ogen heel onverwacht. En hij zei van, ja, wat denk je nou? Dat de grote blanke kolonisator binnenkomt. Uh, en iedereen valt in kats waar men gaat applaudisseren omdat je door de straat liep. Ik zei, nou ja, kom, ja. Dat is, dit is overdreven. En, en voor ik het wist, uh, uh, ontspoorde dat gesprek. En, en dan was het weer West tegen Oost. Ik bedoel, ik nee. was uitgenodigd door deze... Uh, mens, deze Arabier, met wie ik een, een intellectuele connectie had... op het gebied van kunst en filosofie. En onmiddellijk uh, kon de vlammen de pan slaan... en dan was ik de Europeanen en, en dan begreep ik de Arabische wereld niet. Um, dit is een incident, maar ik merkte in de manier van denken... dat ik uh, de connectie met hun niet had. Okay. Dus, ik, dus ik realiseer me, ik ga hier geen, uh, geen boek schrijven. Um, Daarnaast heb je verteld dat, er ook, eh, dat je ook een keer fysiek... Jezelf in het nauw gedreven ja, ja, akkoord. Toen ik me realiseerde van ik ga hier geen boek schrijven... toen mm. moest ik natuurlijk nadenken van ja wat, wat doe ik hier dan als ik, uh, als ik geen, uh, geen boek ga schrijven? Daarvoor ben ik uitgenodigd. Als ik geen lezingen ga geven, dan blijft er over Arabisch studeren. Uh, daarvoor hoef ik niet in, uh, in Cairo te blijven. Daar zou mm. ik ergens anders voor naartoe kunnen gaan uh, waar het rustiger is... Um, en inderdaad, aan het einde van de maand is er een incident geweest in Cairo. Uh, wat volgens mij ook het nieuws hier wel gehaald heeft. Dat was een uh, rel in, uh, tussen twee supportersgroepen... van twee Caireense uh, voetbalclubs nee. um, in Port Said, een stadion in Cairo. Uh, waarbij één supportersgroep uh, door de beveiliging ging en, en, en ge, gefouilleerd is. Uh, maar de andere groep niet. En aan het einde van die wedstrijd... Uh, vielen de hekken tussen die uh, twee groepen uh, open. Uh, en de groep die dus niet gefouilleerd is, die is het veld opgerend. En, en daar is een slachting geweest. Nou ja, toen dat uh, gebeurde, zijn er 72 mensen overleden. Ja. Ik was die avond uh, een heel eind buiten uh, aan, aan de randen van Cairo. Mm -hmm. En wij reden terug naar huis. Ik was met vrienden. En in ieder kroegje zag ik uh, televisies... Waar, waar je dus dat groene veld zag en die stormloop van die, van die uh, hooligans... Mm -hmm. Um, en, en wij wisten van dit, wo dit wordt een rel. Nu gaat het gebeuren. Mm -hmm. uh, en tot dan toe uh, was voor mij eigenlijk de, de, de rellen vooral theater. Je zag yeah. op Tarrier Square op een gegeven moment ook gezinnen en kinderen met vlaggetjes. Yeah. Um, en daar, daar, daar, Ik voelde daar geen re revolutionaire spanning. En nu wisten we het zou gebeuren. En de volgende avond ben ik naar uh, Tarrier Square gegaan. Yeah. Uh, en liepen we het diplomatenwijkje in. En daar stonden naar verluid die avond 1 miljoen mensen... Um, die daar in, uh, in een ruil aanwezig waren. Um, ja, wat wil je daarover weten? Nou ja, hoe dat voelde, hè? wat je zelf hebt meegemaakt, en in hoeverre je je ook fysiek bedreigd voelde zelf. Ja. ja. Nou ja. Want, net ja. vertelde je ook van: als mij op straat iets zou over, overkomen, iedereen zal me meteen helpen. Ja. En dit klinkt heel erg anders. Dus hoe voelde je het toen opeens? En wat voor een effect had dat op jou? Nou ja, ik, had een, ik had een jonge half-Canadees, half-Egyptische Canadees, half bankier leren kennen. Mm -hmm. uh, die zelf uh, tijdens de revolutie uh, als amateurfotograaf uh, aan de slag was. En zijn, ja. zijn foto's verkocht. En die dus, die dus beknijst was in dit soort dingen. Ja. Die nam mij mee. Uh, wij kochten shaans. Uh, uh, we kochten azijn. Mm -hmm. En... Uh, ja, we zijn daar dus vanaf Terry Square richting uh, de plaats gegaan... Waar, waar dan de gevechten met de politie uh, plaatsvonden of ja. plaats zouden gaan vinden. Uh, ja, de ervaring daarvan... Het, je, je merkt een bepaalde intensiteit. Die heb ik nog nooit ergens gevoeld. Uh, ik denk dat die alleen maar te vergelijken is... met. Met, met voetbalrellen, met, met, als je ja. daar middenin staat, mm -hmm. uh, denk ik dat, ja, dat zoiets zou kunnen gebeuren. Met dat verschil dat er dus gewoon, hier sta je uh, tegenover het leger en um, ja uh, die schiet met scherp. Uh, dus je, je, je weet niet wat je kan overkomen... Um, ja, met iedere straat die wij dichter gingen richting zo'n um, zo overheidsgebouw... Ja. voelde je die spanning toenemen. Straatverlichting was vaak uit. Er waren vuren op straat. Um, en op Tarisker was het nog steeds theater. Mensen wilden mij daar vlaggetjes verkopen en, en alles leuk en aardig en geld aan verdienen. Ik was mm -hmm. daar nog, nog een westerling en een toerist. Maar hoe dichter wij daar aankwamen, hoe minder dat was. Als je daar stond, dan was je zoals zij... want ook jij kon neerge, neergeschoten worden, ook jij kon opgepakt worden, en daar, daar, was, daar was ik voelde daar eigenlijk voor het eerst een, dat er echt geen afstand bestaat tussen mij uh, en, en de, de Egyptenaar. Uh, ja, en, uh, heb je moeten rennen? Ik keer? heb moeten rennen. Ja, ik, ik, we, hebben, we zijn de, ik heb de politie genaderd tot op drie vier meter. Uh, die stonden achter verschanzingen. Mm -hmm. Ik heb er ook foto's van genomen. Mensen echt recht in hun gezicht gaan, gaan fotograferen. Um, maar een aantal keer liep ik daar door zo'n straat. Je hoorde dan trommels. Er, er, er was vuur. Er stonden, er stonden duizenden mensen. Mm -hmm. um, en we liepen daar. En opeens keek ik uit een ooghoek over mijn schouder. En ik zag gewoon die, die honderden mensen... allemaal tegelijkertijd op mij, op mij afrennen... Mm -hmm. En het volgende moment hoorde ik de stem van de jongen met wie ik was, die bankier Ismaël. En die zei, Leon, Leon, stop. En toen keek ik over mijn schouder en toen, toen bleek dus dat ik ook 100 meter verder was gegaan. Ik, ik, ik had niet de beslissing genomen van nou ga ik rennen. Maar die, die spanning, die adrenaline was zo hoog dat je, dat je acuut reageert op, uh, op wat er gebeurt. Um, ja, dus dat, was, dat, dat, dat, dat gaf echt iets. Toen snapte ik echt van, wauw, dit is... En, en de reden was gewoon paniek toen. Dus er was niets. Uh, maar omdat ik ga rennen, geef ik iemand weer een reden om te gaan rennen. En, uh, en dat verspreidt zich op die manier. Ja. Uh, okay. En uiteindelijk... Uh, hebben we daar gestaan en heeft, de, heeft, de, heeft het leger ook gifgasgranaten uh, granaten uh, ge, uh, Sorry, gifgas-traangas-granaten uh, uh, gegooid. Ik heb dat ook in mijn gezicht gehad. De, dat was een on, ontzettende enge ervaring. Uh, onmiddellijk doen je lippen zeer, je ja. wangen gaan trekken. Dat is uh, verschrikkelijk. En, um, en je voelt paniek. Het is ook moeilijk om adem te halen. Ja. Um, en we hebben ook zo'n busje gevonden, daar stond op: Californië 2011. Oké. Okay. Dat is opvallend, toch? Californië opvallend. 2011. We moeten, helaas, verder, Leon. Ja. Het is niet anders. Het is een beetje een ontknoping van het gesprek. Um, het is toch een beetje uit de tijd stappen zo. Ik wil je heel erg danken sowieso voor het verhaal wat je hier uh, hebt willen vertellen. Er is nog meer te doen uh, in de wereld dan uh, wegdromen naar Egypte. Er is ook nieuws, de Senaat heeft uh, voor de verhoging van de AOW-leeftijd gestemd, Sanna. Dus nou, dat wordt doorwerken voor ons. Dit was de eerste deel van WNL. Het Wereldgesprek.